Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt steeds meer duidelijk over de grote aanval van Israël op Iran vannacht. Het Israëlische leger zegt meer dan 100 doelen te hebben geraakt en 200 straaljagers te hebben gebruikt. Topmilitairen en mensen die zich bezighielden met het atoomprogramma van Iran zijn gedood. En gebouwen in onder meer Teheran liggen in puin. Iran voert op dit moment een tegenaanval uit. Correspondent Daisy Moore vertelt er meer over. Zowel Iran als uh, Israël geeft aan dat er in ieder geval 100 drones onderweg zijn. Het is alleen nog niet helemaal duidelijk om wat voor drones dat gaat. En dat is belangrijk, omdat als je weet welke drones het zijn... ...je ook weet hoe lang het zo'n beetje zal gaan duren. Uh, een dik jaar geleden hebben we iets soortgelijks gezien. Um, en toen zijn wel eigenlijk de meeste van die drones uh, uit de lucht gehaald. Volgens premier Netanjahu zijn de aanvallen op Iran nodig ...omdat het land op het punt stond een atoombom te ontwikkelen. En hij zegt ook, dit is nog maar het begin. De komende dagen volgen meer aanvallen. De Nederlandse kapitein van het activistenschip dat naar de Gaza-strook wilde varen... ...komt nog niet terug naar Nederland, dat zegt zijn familie. Mark Varennes zou eigenlijk vandaag Israël worden uitgezet... ...maar is vanaf het vliegveld in Tel Aviv weer naar de gevangenis gebracht. En waarom is niet duidelijk. Volgens de kapitein kan het nog weken duren voor hij vrijkomt. De allereerste Amsterdammer heeft een naam gekregen. Het gaat om het oudste skelet dat gevonden is in de stad. AT5 sprak erover met een stadsarcheoloog. Een jonge man van 20 tot 25 jaar die rond 1200 heeft rondgewandeld en overleden is. En uiteindelijk in een boomstamkist is begraven op een begraafplaats ja, op de plek waar nu de oude kerk is. Onderzoekers hadden een 3D-hoofd gemaakt van hoe de man er ongeveer uit had moeten zien. Alleen had hij nog geen naam, daar kon op worden gestemd. En nu is er een uitslag. Alewijn is het geworden. Een middeleeuwse naam die je vandaag de dag bijna niet meer hoort. Het weer het is bewolkt, maar de temperatuur loopt snel op. Het wordt een klamme dag met 28 tot 32 graden. In de middag is er wel meer zon, maar vanavond in het westen buien en kans op onweer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat drie kilometer door Bergingswerk. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is daardoor net geen tien minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. We zijn er weer. Ja meisjes, ja. we zijn er weer. He, meisjes en jongens, ja we zijn er weer. Ja meisjes en jongens, we ja. zijn er weer. Zo lekker hè, deze muziek hè. Deze. Ja dat is mooi hè. Hoor ja. bij, de, deze, bij de, deze mooie dag. Ja. Weet en je, ook als het regent trouwens. Weet ja. je nou hoe dit heet? Uh, tepels? Nee. nee. Biscaya. Hoe? Biscaya. Ja, en dan gelijk hebben we een kopje, kopje. Ja, dat heet Biscaya. Ja, ja, ja. Ach, ja. ja Het is Heel oud hè, he, <laughs> dit he. ja. is wel heel oud. Ja, maar het geeft je toch een... Ja, een... een zomersgevoel ja. hè? Ja. We ja. hebben ja. hier de ramen open, luisteraars in de studio, want het is hier bloedheet. Ja. Bloedheet. Ja. Ben je aan? Er staan toch aan hier? Ventilators, ramen open. Moet ik hem misschien op jou, op dat malle mo potje van je richten of zo? Nee, zitten? nee, nee. Maar... Ventilator is het hè? He. Ventilator. Komt, ja, komt later. Kom je nu ja. op ventilator? <laughs> ja. Ja, ja precies ja. Nou ja goed uh, jongens uh, Nog een paar uitzendingen te gaan En dan is het gebeurd Ja, ja. Nog drie ja. Hoorde ik als zeer betrouwbaar drie. Hierna Hierna He? nog drie Ja, ja. Dan dus kan nog van alles gebeuren In die drie uitzendingen Ja, ja je weet ja, dat het niet hè als je nou weer die nare berichten over Israël hoort uh, vanmorgen, die, uh, die aanvallen op Iran en zo, dan denk je van, nou, Wereldoorlog 3 komt er aan, luisteraars. Nou dat uh... nou ja, alles bij elkaar is het allemaal een beetje Wereldoorlog 3 natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. In, in deeltjes. Ja, ja, zeker hier in de studio, want uh, wij hebben constant oorlog. Wij hebben, We maar kon, maar. Kon, wij hebben constant oorlog, ja. Vandaar dat die ramen openstaan. Ja. Maar jij zegt, tegen, jij zegt tegen mij van, uh, zo, zo als jij leeft, zo kan ik niet leven. Dan heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Nou, dat is. Welcome to my world Won't you come on in Miracles, I guess Still happen now and then Step into behind. Welkom toe maar wel Deze werd op het allerlaatste moment voordat we de uitzending begonnen nog even snel aangevraagd. Heb je gezien dat ik moest houden? Ik vond het zo Ja, maar jij houdt Maar je moet niet zo vaak in de spiegel kijken, want daar ga jij van huilen. Ik helemaal Maar dit nummer, dat wilde ik dus zeggen, die werd even kort voordat we de uitzending begonnen nog even snel even aangevraagd. Door iemand uit IJmuiden. Dus bij deze. IJmuiden? IJmuiden, Almere. Waar ligt dat nou weer? IJmuiden, dat is als je hier op het strand afgaat. Je loopt de zee in, je gaat rechts af. Toch? Ja. Ta -ta, ta ta ta ta. Ja, nee, dat kan ook. Ja, ja. ja. ja uh... Mooi nummer. Ja, ja een, heel mooi nummer. Ja, het was een... Het was een uh, Welcome oh, to oh, my world. Nou, nou, nou, graag gedaan, jongen. Ja, eerst te ja. nee, danken. <laughs> nee, maar voordat uh, voor dat je, dat je zegt van nou, dit is een nummer, daar had je echt iets aan... Uh, daar van, daar uh, had ik ook niet op gerekend. Dat denk ik schoot helemaal vol, hè? Ja, ik zag het aan je. Nou, als een duif vol schiet, dat wil wel zeggen. Hoor. Nou, nou, nou, nou, maar de volgende keer gaten we zeer. Heb jij wel eens meer een, een duif vol zien schieten? Ja, gisteren nog. Oh, ja. Wat? Op de Dam, In Amsterdam. Nee, nee, nee. Wanneer oh. was gewoon op de weg. Ik, uh, maar ik kon ik kon het niet horen. Dat waren Gert en een mien, toch? Oh, Duifjes ja, op de dam. Alle duiven op de dam. De de shalali, shalala. Shalala. Ja, ja. Shalala, ja. shalala. Ja, die weten hoe dat kwam. Shalali, shalala. Ja. shalala. Ja. En ze zaten op mijn schoot, shalalali, shalalala. En ik gaf ze stukjes brood, shalalali, shalalala. Ja, jij Ja, ja, ja. Kijk, dit zijn momenten dat ik denk van, ik zeg maar even niks. Want ja, hier genieten wij van natuurlijk. Want ja, hoe vaak hoor je een duif zingen? Ja, wat zo goed hij altijd? Wat een mooie bariton heb ik hè. Wat heb jij? tot dam, Hallo Wat, heb je, zalala, je zei? wat, zei, wat dat, heb je? Dat is mijn bariton. ik ook nog een tenor van, Hallo, even nog. Je kan het in alle toonsoorten. Ja, alle toonsoorten. Ik ontken het in alle toonsoorten. Ja, maar dus je, dat, dat lukt je aardig. Hè? Nou, ja, nou, ja, nou ja. weet je wat, wij hebben ook duiven bij ons in het gebouw. of op, Heel veel. Ja. En weet je wat die duiven doen? Nee. Die, die leggen een ei. Die duiven die leggen een ei. Die vrouwtjes dan, die leggen een leggen ei. Dat die ben ik, een ken ei. ik wel van kippen. Nee, maar die leggen een ei. En die oh. leggen een ei op balkons... waar weinig mensen komen, zeg maar. Dus okay. zeg maar mensen die dus met oh ja, vakantie ja. gaan en zo. En dan gaan ze ergens achter... en dan hebben ze een eitje gelegd... maar ze... Schijnt er alles onder. Sorry dat ik dat zie. Die mensen? Nee, die, die duiven. Oh, nee. Waar, nee, waar, waar, waar bevuldig je me nou weer van? Echt nee, waar. Zeg <laughs> ja. En die moederduif, ja. die vaderduif, die komen dan aanvliegen. En die gaan dan. dat. Vaderduif door... is doffer, dus een doffer, hè? Dat is een doffer. Een doffer. En die gaat dan ja. die, die, dat, dat, dat babytje gaat die dan voeren. Baby. Blijf, ja, dat babyduifje. Babyduifje. De tuif is dood, meneer. <laughs> ja. Nee, echt. Yeah. Maar, uh, ja, maar dan hebben ze dus ook een. Uh, een zo oh, Even opnieuw. Blah, blah, blah, blah, even terug, ja. ja. Een vechtvalk hebben ze, een slechtvalk. Oh, een slechtvalk? Hebben ze, hebben ze, ach, die is er elk jaar op het dak. Die heeft ook een, een bij jullie. Ja, bij ons. En, joh. en die wordt dus ingezet om die duiven te, verjagen. te jagen. En dan hoor je hem schreeuwen, schreeuwen, weet je wel, die, die, die, uh, slechtvalk. die valk. Ja. Ja. Ze het helpt wel, maar ja, intussen zijn ze wel allemaal eieren aan het leggen. geweest. Maar kunnen ze die dingen ook niet gebruiken voor die meeuwen, die meeuwen? Dus er zijn minder meeuwen. Ja, eens. Ik denk... Wel heel veel denk, kraaien. Ja, heel veel kraaien en musjes zijn er ook wel. Ja. Ik denk dat ze heel veel meeuwen hebben vergast. Maar ik juli, denk, juli, jullie... jullie, waar, waar, waar mag waar, dan, waar, je... dan niet? Die zijn er nee, Ik mag niet, maar ze doen het wel. Erwa? Ja, ik denk het wel. Maar waar jij woont, daar er is nog een klein hotelletje, toch? Ja. ja. Maar nou, heb, uh, je moet niet schrikken, Gary. Dat is, dat echt, want. Wants. Daar komt hij. Ja, en je hebt het over een slecht valk. Ja. Maar Van der Valk, die, gaat, uh, die komt uh, protesteren. He? Van Van der Valk. Ja. Hotelketen van Van der ja. Valk. Ja. Maar die wilde eerst komen, maar die kom niet in komt niet. Komt hij niet? Die zou een hotel gaan bouwen. Oh. Was van der Valk. Corridon, toch? Ja, maar Van der Valk is ook in de, in de, in de, in de race geweest, oh. volgens mij, hoor. Oh ja. lang, langer geleden al. Oh. En nu op de plaats waar nou het casino was. <tie> denk je dat ze het gebouw. Kijk, die parkeergarage. Dat, dat, dat is mooi. Maar ik dat gebouw op zich, gaat, gaat dat verdwijnen? Ik of wordt dat. Ik heb gehoord dat, goed, uh, ik heb gehoord dat de, de boot van de KNRM. komt in een garage te staan. Nou, die ja, dat zit is zonder, zonder, hè? Het is zonde. En die zit nu in een garage en dan blijft droog en zo. Jawel, maar dan ben je zo. Dat gaat de gemeente nooit doen. De gemeente die moet zich ophouden met de gezeur. Nee, wat heb je dan daarvan? Ja, maar ja, goed. Parkeerplaatsen levert heel wat op natuurlijk. Hè? Ach, wel één parkeerplaats voor een bootje. Wat geeft dat nou? Eén parkeerplaats. Ja. Nou ja. ja. Nou goed, stukje muziek maar weer denk ik. Ja, doe maar. Tears, foundation deep somehow. Oh, but I was so much. We zitten ook helemaal in de vogels vandaag, hè? Ja, he? de birds. Ja, de birds. Dan. Ik blijf er fan van, hoor. Fantastisch. Er zijn heel veel... Uh, Soms met uh, dieren. Dieren erin, toch? Ja. Vogels of... Uh, duiven. Duiven of... Uh, ik heb hier voor jou geiten, duiven. De, de, de groep pigeon ken ik eigenlijk niet. Pigeon? Pigeon. Pigeon. is dus het Engels voor niet? Voor duiven. Jawel, die bestaat al. Wie zijn dat dan? Dat is een band uit Engeland, hoor ik net. Pigeon? ja. Nee, dat is de Engelse vertaling van het woord duif. Ja. Maar ik ken niet een band nee, die niet heet. Bitches, nee. Ik ken wel uit uh, Allo, Allo dat ze wel eens over de bitchen hebben, maar dat bleek een duk te zijn. Een duk. Een, duck. een eentje. Ja. ja, de long distance duk. Long ja. distance duk heet de is. Uh, maar het is wel leuk om. Ja. Uh, Wat er nou weer is gebeurd, luister. Nou, echt gebeurd. Ja, het is echt het is gebeurd, hè? Echt gebeurd. Ja, ja. luister, ja, ik moet even kijken. Hoe luister en huiver. Luister en huiver. Huiverend. Met name huiveren, want uh, er komt een vrouw bij de dokter. Bond en blauw geslagen. Bond en blauw geslagen. Ach, en, blauw geslagen. Ach, sorry. en die dokter zegt natuurlijk van, uh, maar wat is er met u gebeurd? Zegt die vrouw, ja dokter, elke keer als mijn man dronken thuiskomt, dan slaat hij mee in elkaar. Zegt die dokter, ja, daar heb ik een zeer doeltreffende remedie voor. Nou, dat hoor ik graag dokter nou, elke keer als uw man nou dronken thuis komt neemt u een kopje kamillethee en dan begint u te gorgelen te gorgelen en nog eens te gorgelen twee weken later komt de vrouw bij de dokter terug en uh, ze ziet er herboren en fris uit mevrouw uh, dokter het is een geniale oplossing telkens uh, als mijn man uh, beschonken thuis kwam heb ik kamille thee genomen en ik heb gegorgeld en er is niets meer gebeurd Zegt die dokter, nou, zie je nou hoe eenvoudig het is om je mond te houden? Ja, de, straat, ja. de vrouw heeft weer gedaan. Wat gebeurt hier nou er allemaal? Ja, allemaal foute clipjes. Ja, nee, nee, nee dat, dat wil je maakt doen? niet uit. Maar uh, ik, ik vond het een mopje vond het wel net. Ik denk, gaat, ja, het, viel, denk, het je gaat je de, de verkeerde kant het op. Je denkt dat er het iets viel, heel anders het, komt. Het, het ja. viel mee, hè? ja. Nee, maar als zij gorgelde, dan hield ze de mond en dan had hij niks om... om Hoe hoefde die er niet te... in elkaar te slaan? Maar is het nou een verhaal uit eigen werk of... Uh... Nee, dat is een... Nou, nou ja, uit eigen werk, ja, moet je luisteren, nee. Nee. nee. Ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zijn, het is gepikt. Ik heb het echt gepikt, hoor. Ja, maar dat weet niet, beter goed gestolen dan slecht geïmiteerd. Zo is dat, dat is dat Toch? Ja? Nee? Ja? Ja? Nee? ja? Nee? Nou. Uh, ja. Uh, ja. Nou. nou? Ja? Nou? Nou? Ja. Nou? Kijk, en nu moet ik de regie maar weer pakken. Gerry, had jij nog iets? Voor de uh, ja, nou voor ja. Uh, bij Pluspunt is de Scootmobielclub de Antilopen weer Een Beetje raar zeg maar. Een Scooterclub, de Antilopen. Ja, de Antilopen heette ze. Die gaat weer rijden op, is weer gaan rijden op 5 juni. En uh, zijn even stil blijven staan. Dus dat doen ze elke donderdag, laatste donderdag van de maand. Dan gaan ze met z'n allen lekker koffie en thee drinken. En dan uh, vanaf kwart over één. Trekken ze vanuit pluspunten en dan zien ze wel waar ze naartoe gaan. Dus oh ja. het is wel een leuk initiatief. Want het is best wel een, een grote club. Oh ja, mensen said... die allemaal in een rolstoel zitten. Ja. Te, gemo ge het, gemotoriseerd. Of anders. En die gaan dan. Uh, Ik kan me nog herinneren dat gaan lekker. Cheryl, de je hebt toen een reportage gemaakt over mensen in een rolstoel, was die nu op het nieuwe circuit. Nee, maar dat bestaat dat, ook elk jaar. Maar oh, dat is weer wat anders. Ja, die jongen kunnen nee, dus jongen. racen of in een rolstoel of, of met een rollator of ja. iets anders. Dus ook bij een unicum is dat op het terrein. Oh, ja. dus vroeger was het op het circuit. Hebben we het allereerste keer op het circuit gedaan. Kan nog een op de parkeerplaats. En dat is elk heb jaar. Heb jij het voor het eerst op het circuit gedaan? Ja, <laughs> ja gedaan. Heb ik me echt <laughs> ja, Ik, al, ja, ja. ik circuit... ook, maar dat was per ongeluk. Want de, de konijn zag me voor iemand anders aan. ja. <laughs> Goed, okay. Maar dat was, ja. was Nou, nee. ja, Dat weet je dan ook dat weer. Ja. Dat ja. weet je ook weer. Geen. Maar uh, ja. dat is dus een, iets anders. Maar dit is dus gewoon een groep alleen maar mensen... die dat zelf hebben uh, initiatief hebben genomen... om gewoon erop uit te gaan met, leuk. Met, uh, met de Scoopmobiel. Ja. Dus je hoeft dan niet alleen maar in het dorp rond te rijden. Maar dat is, dat is wel leuk. Ja, Daar gaan zeker. ze ergens naartoe. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Nou. En dat, dat met, met de scootmobiel te maken. Maar het is een leeg ja, die zie je ook. Ja, dat is ook dat heb je er ook in Zandvoort. Allemaal naar heb je ook ouwe, in Zandvoort ja. Die oude ja Ik moet er een beetje, een beetje aan mijn jeugd terugtrekken. Je mijn een ouders waren allebei voor ja. ja. Dat motortje moet je toch gewoon op de, op, op, de, op, de, op, de, op de voorband zetten. Er zit een roterende uh, ding in. En die, als je die op de voorband zet, dan ga je dus... Het ding gaat maar 30 km per uur. Ja, het is, het is ja. Maar ze gingen dan ook al in, in een lange leren jas? Hadden ze dan ook altijd? <laughs> Oké. Okay, ja. Ja. Maar ik heb ja, vroeger, mijn ouders gingen elke zondag erop uit. De mensen hadden niet zoveel te besteden. Maar <kwijnt> dus ze hadden een Solex. En dan moest ik, ja, ik moest verplicht mee. Ze lieten me niet thuis. Dat, Kon je achterop? Ja, dan moest, moest, moest, moest <laughs> ik achterop. Ik mocht niet alleen thuis blijven. Dus. dus dus ze we hadden wel een comfortabel zitje erachterop. Maar dan gingen ze wel met, met die Solux. Bijvoorbeeld naar Maduro Dam in, in, de, oh, in Den Haag. Sorry. Nou ja. 30 kilometer per uur, dat betekent dat je in anderhalf uur. zat je wel in Den Haag bijvoorbeeld. Ja, okay, of, ja, ja. of we zijn zelfs naar Kulenborg geweest. Of, oh, ja. leuk. Dus, maar altijd uitstapjes uh, cool, met, ja. met de ja. SOLEX. Ja. Ja. Ah, dat was een SOLEX mobilet. Ja. Mobilet heb ik gehad, ja, ja. Daar heb ik een hele slechte uh, ervaring mee. Serieus hoor. Met een mobilet. Ik zie jou alweer kijken, Willem. je denkt van er komt weer wat. Nee, er komt niks. Uh, ik liep in de grote huisstad met mijn moeder. Uh, ter hoogte van de Cinema Palace, ja. daar stond zo'n Berini, zo'n eitje. Ja. En ik was heel klein nog, uh, en ik pakte met mijn hand die cilinder van, oh. van die Berini, uh, Oh, het lag gelukkig niet aan die mobilet. Oh, gelukkig. Uh, of het was een mobilet, dat kan ook. Maar niet aan, uit, nou, cilinder. Maar is in, ieder uit. Val, in ieder geval stonden, stonden de, de ribben van die cilinder. In je hand. die stond in, in jouw handje, in mijn hand gebrand, ah, ja. Dan heb ik nog steeds die ribbe. <laughs> ik zag, ik, zag laatst, ik keek laatst naar je hand. Ik zie ook, als je goed kijkt, zie ik ook echt ja. staan zundap in je hand. Ja, zundap, ja. Sundap, Ziet je niet? Ziet u niet dat, dat alles precies Zundab? past? Ja, dat. ja. Maar, maar, maar dat, ja, dat, dat zijn momenten in je leven die vergeet je niet meer. meer. Nee, dat doe je niet nee. Nee. meer. Nee. Maar in de Achterhoek heb je toch ook van die... Uh, Hoezo nog weer achter de Achterhoek? Nee, maar dat, dat met heb ik laatst gezien. Daar dus, hadden ze ook van ja, die dan clubs. Hebben ze, clubs. heb je daar. Ja. Uh, Zundagclubs. Zolexies, ja. uh, die vind je. Ja. weet je die andere, die dingen van vroeger? Die, die, ze noemen die dingen die altijd werd het gekste Duitse kinderen waren. DKW'tjes. Brommetjes. Oh ja, ja. ja, huh? ja, ja. Die konden niet hard, grommetjes. maar die waren... Ja, ja precies. Spartaatjes. Ja, zundap, zundap, Ja, ja. Maar Sparta, ik had vroeger Sparta Bromvies. Sparta Bromvies. Ja, uh, nou, ik ben er nog te jong voor natuurlijk, maar... <laughs> En, en, en, en een vriendje van mij die had een poeg, wat je wel met zo'n hoogstuur. Ja, hoogstuur, zo'n zo konijnen. Dat was een nozemfiets, noemen ze dat? Ja, nozemfiets was zo. Ja, ja, dat waren de modernisten. Die hadden ja, kort, die, die rockers die die ze hadden kort zo, haar. Zo en ik met mijn Spartaatje hoorde bij de categorie van vetkuiven. Oh, de Elvis fans, zeg maar. Nog steeds. Ja, ja. nog steeds. Ja. Ja. Maar ik twijfel of ik nou denk aan Elvis of Gene Pitney, een van de twee. Maar je ja. kent toch de, de Easy Rider, de film, natuurlijk ja. ook, hè? Jane Fonda. Bij, met Jane Fonda. Ja. James, ja. Easy Rider. Easy Rider, ja. Wat zei jij dan? Easy Rider. Ja, maar wat zei je, waarom corrigeerde je nou weer hè? Ik weet niet. Nou, ik, ik aan, de, maar, aan de, aan de, aan ik de... Ik ben me van geen stuur. kwaad bewust, hoor. <laughs> Het is gewoon een soort van, uh, wat zal ik zeggen... Uh, <totstuk> Het is kind of oh, een soort van, uh, ja, het is, uh, ja. We wordt uh, druk geluisterd naar ons van mensen die onderweg zijn, want er schijnt een, uh, er schijnt een elite team naar Zandvoort te komen. Een elite team? Oh, nee, een elite team, ja. Uh, de, ja, uh, ja. de drie gratieën. De? De drie gratieën. Drie gratieën? Gratie. Ja, drie mooie dames. Oh, wat is dit voor taal? Ken je dat niet? Drie gratieën. Drie gratie. De drie gratiën. Ken je dat niet? Nee, tab, nee, nee, nee. nee, nee. Vertel. Dat is een uitdrukking, dat is een uitdrukking. Maar wat drie gratien is? Ja, dat zijn drie, drie mooie mensen. Oké. Okay. kunnen vrouwen zijn of mannen zijn. Dus. Oké. Okay. Oh, oh. Nou, zijn ik, zie, ik zie je wel staan, uh, ze, zijn, ze zijn op <laughs> tour. De zuster Maria, zuster Titia, zuster ah, Bernadette. oh kijk. in Vlaardingen, één in het Rotterdam. Nee, niet in Rotterdam, maar in die Vlaardingen zie ik staan. Heerenveen en uh, Ljauwert. Ljauwert? Ja, schijnen ze Finland te die komen deze kant leren. weer op. Of Friesland, dat kan ook. Leeuwarden, toch? Oh, Leeuwarden, ja. Ja, <laughs> ja. ja, die komen dus gezwind richting Zandvoort. Die gaan weer een weekend Zandvoort. Uh, oh, nou, dan hebben ze dat goed uitgekozen. Oh, voor oh, je je, hebben we het, Jullie hebben het goed uitgekozen. Ja, ja wanneer gaan ze dat doen? Dit weekend? Ze zijn nu onderweg. Ze, oh, ze oh. Nou, kom binnen, zeg ik. Kom binnen. Nee, dat red je red niet, want ze zijn nog onderweg. Dus dat, dat, dat kent nooit wat je dan. Nou, als zegt. ze onderweg zijn, kennen ze toch nou op dit moment ergens op de grote krull lopen? Even kijken. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. De, de, de, de een, die ene rijdt nu bij uh, Tietjer Stradeel. Oh ja, oh, dat, is dat is ook nog mooi. Dat Ja, dat is ook mooi. En die andere ja. bij Vladivostok. Geen oh. idee waar dat ligt. Oh. En Abu Dhabi. O, oh, ja. Abu Dhabi. Nou, dat dan is, kan het even duren. Dat kan even duren. Mooi, ja, maar nee, maar, nee, maar wel, uh, leuk, wel leuk, toch? Dan ging ik vroeger ja. wel vakantie naartoe maar Ab Abu Dhabi. naar Abu Dhabi. Ja, ja, dat deed ik al. Leuk. Veel, zand hè? Veel ja, zand, hè? Ja. Hey, Joep van Hek, doe dat eens normaal, man. Nee, <laughs> was leuk hoor, Abu Dhabi. Ja. Ja. Wat was jij in Abu Dhabi dan? Nou, eigenlijk, euh, daar had ik met mijn tandarts woonde daar. Dus ik, Abu Dhabi? Ja, Dus als ik, als ik naar de tantes moest, ja. dan moest ik altijd naar Abu Dhabi. Nou, ja, Daarom snap ik altijd lup, dat je drie lup. weken weg moest. Ik praat, <laughs> een, ik praat er normaal nooit over, maar luister, uit, dan weet u het ook. Ja, een man die krijgt pech met zijn eend. Zijn ook oh, zo'n Frans, auto. Franse oh, eend, ja. En hij is heel, heel blij natuurlijk als hij een sleepje krijgt van, de, van een kennis. En dan laat die kennis nou in een Porsche rijden. En ze spreken af, als die Porsche een beetje te hard gaat... Dat het dan door die eend even getoeterd en geknipperd moet worden, natuurlijk. Dat hij het dan nog een beetje op de rails kan houden met die eend, natuurlijk. Hè? Nou goed, ze gaan, ze gaan rijden. Maar eenmaal onderweg ziet die man met die Porsche die ziet zijn vriend in een Jaguar. Nou, al gauw wordt het een wedstrijd en ze vergeten helemaal die eend. Die er, die <lacht> erachter hangt. Nou, al, al snel, dan rijden ze over de 200 kilometer een wandelaar ziet ze voorbij razen... en die, die mailt meteen met zijn vriend, nou, jij ja, raadt nooit wat ik gezien heb. Ik zag een Porsche met 220 kilometer voorbij razen... daarna een jacobar... met dezelfde snelheid, ook 220 kilometer. En dan zag ik een lelijk eentje... dat er een toeter en knipperen was... met z'n lichten om er voorbij te mogen. Ach, God. Om er voorbij te komen. Jammer, jammer, jammer. jammer, jammer. Leuk. Ja. Maar die man in, de, in die... He, he, hij doet nou, het, Hij doet het, hè? He. Maar die man in die achterste auto, wel eenzame man, denk ik. In die achterste, ja. Ja, ja, er zit altijd in zijn eentje. Of in eentje. Ah, ja, ja. We krijgen zo meteen, nou zo meteen, met een half uur, We krijgen een gast, heb ik gehoord. Ja. Gelezen, gezien. Ja. Een bekende gast. Een gast. Een gast. Een gast. Hallo, Frits. Ja. Hilly Jansen komt straks. Wie? Hilly Jansen. Hilly, onze Hilly. Onze Hilly. Ja. Okay. En zij gaat vertellen over de, over de hoe heet het, street art... ...2025 ja. hier in Zandvoort. Dat is buiten kunst. Dat is echt ontzettend leuk. Dus kunstwerken die buiten in de natuur staan in Zandvoort. Voornamelijk de Zuidboulevard en op het strand bij paal 9. En dat is het Naaktstrand. Daar kom je niet elke dag. Op het naartste. Nou, vanmiddag misschien nog eventjes. Uh... Zelfs niet met paal 1. Nee, nee we hebben alleen paal 9, hè. We, we hebben geen paal 1. Ja, goed. En daar gaat ze alles over. ze dus heeft. Willen we weer... met paal 7? Paal 7? Ja, niet, ja, niet over praten. Hij, wilde, hij komt er ook niet voor uit. Hij echt be... paal 7. Heel leuk. We me er gewoon achter wat hem mij doet schelen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar okay, waarom, waarom, die waarom, komt dus om, uh, om tien die uur. Die komt om tien ja. uur daarover uh, okay. te vertellen. Dat is wel, ja. wel heel leuk. Ja. Uh, bekende kunstenaars, onder andere Joen Henneman... He, dat is een hele bekende kunstenaar... Ja. die heeft dus zijn beeld, de kus, he, ook heel bekend... heeft hij daar op het strand ook neergezet. Ja. En dat is dus bereikbaar. En mensen kunnen die tocht ook maken... maar dat zal ze wel over vertellen... Die, die, langs al die beelden en allerlei gekke dingen en zo. Maar dat ik ben euh, wel erg nieuwsgierig. We gaan we straks ja. wel even vragen. Waarom nou dat, de deel van die kunst helemaal op dat naast nou. Ja, er is een reden voor. Maar dat ben ik ook heel erg benieuwd voor. Ja. We wachten het uh, rustig aan. Ja, het uh, dan dan uh, zijn allemaal wel mooie mensen daar. Dat weet ik wel. Ja. Dus dat is uh, de bedoeling. Tot zo. Beautiful people.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 Then we may never meet again If I weren't afraid you'd laugh at me Ja, ja, nog, ja, ja. nog niet zo lang geleden overleden. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is uh, heel af en toe dan, uh, in één keer: dan, uh, dan krijg je weer van die, van die berichten. Dan, uh, dan overlijdt hij weer en, en kort daarna overlijdt hij weer. En, um, dat hebben we uh, natuurlijk ook wel gemerkt uh, deze week. Uh, dat is ook een icoon die weer uh, weggevallen is. Uh, ik heb er heel veel muziek van. Uh, ja, door omstandigheden. Welke icoon heb je het nou over? Brian Wilson. Ja, dat is, dat is inderdaad... Nou, dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, maar goed. Nee, want Paul McCartney heeft ooit gezegd... Van, uh, over dat nummer God ja. Only Knows. Ja. Dat, vindt hij de, dat vindt Paul McCartney de, de mooiste popsong uh, ooit geschreven. Van de, van de, ja, volgens mij, ik weet niet of hij het zelf geschreven nee, heeft. Volgens mij Brian Wilson. Ja, ja, dat moet alleen maar van hem afkomen. Dat kan niet anders. Ja, volgens mij was hij 90% van de biesboort eigenlijk. Ja, dat was je wel, maar goed, hij heeft ook wel de, de meeste klappen gehad, denk ik, als je die autobiografie allemaal leest en zo. En, uh, dus het volgende nummer uh, draag, ja, de, draag, hem, draag je ik om aan, aan, aan, ja, aan Brian Wilson.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 What good would living do me God only knows what I'd be without Ja, Speciaal opgedragen aan Brian Wilson van de Beach Boys. Hij is ons ontvallen. Uh, ja, ja. Ik zei het net al, uh, Paul McCartney heeft ooit gezegd dat hij dit het, uh, de meest uh, indrukwekkende en mooie popsong uh, uh, vindt. Geschreven aller alle tijden, zeg maar. Nou ja, daar ben ik het dus wel mee eens. eigenlijk. Ja. ja. Dus, uh, ja. Nou, good, good Vibrations was natuurlijk ook zo'n voorbeeld van uh, een Beach Boy hit, hè? Ja, nou ja, goed, die kunnen we in de tweede uur nog wel eventjes draaien. Ja, dat is, gek, die is nog helemaal in de moed, zie je? maar helemaal horen, wat ze zingt. Happy wat zingt ze dan? Happy birthday, lieve Willem. Happy birthday. Ah, oh, Willem was jarig. Oh, dat, dat, Willem was... Dank u, dank u, dank u. Dank u, dank <laughs> u. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Live op de radio toegezongen. Nou, mooi toch? En Willem, ja. wat heb jij voor cadeau gehad? Dat uh, ligt hier voor me. Ja, dat is een stukje taart. Dit is niet zomaar een stukje taart. Dit is namelijk de taart van Dunes. Ja. Dunes haalt op de straat in Zandvoort. Dat is het beste gebak wat je kunt hebben. En, en vers gemaakt, hè? Vers gemaakt. En de dame van Dunes, noemen we er ook wel, Dame Dunes. Noemen zij haar ook wel? Ja, Dame Edna weer, ja, Dame Dunes. <lacht> ja. Die heb je ook. Ja. Die kwam me dus persoonlijk binnenbrengen hier. Dat zag ik vanmorgen in een flits? Ja. Het was, ik zag al in witte streep, woep, woep weg. Oké. Okay. Ja, en deze zei van... Wat ze zei was, wordt er dan helemaal niet gewerkt hier. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat ja. is dan wel jammer eigenlijk. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar goed, het is een heerlijk stuk gebak. Ik, uh, ik ben er heel blij mee. En, uh, dat nou, is een, Gerrie, dat... Dankjewel. Proost hè? Proost. Proost, hè? Proost, hè? Proost, hè? Ja, liever. Ja, ik zou nou eigenlijk Happy Birthday op willen zetten. Maar goed, daar had ik dus niet op gerekend. Dus, uh... Nee, dat dacht ik wel. Ik denk, dan ga ik het maar zingen. <laughs> ah, ik had verwacht dat Gerry zou zeggen van... Uh, van Willem. En dan kijk ik die kant op. Maar dan krijg je een stuk in mijn gezicht. Ja, ik wilde het wel doen. Maar ik, ik, denk, ik vind het toch nou, een beetje zielig Geef zo'n rommel hè. <laughs> ja, daarom. Ja, dan moeten we de hele mengtafel. De, de hele mengtafel. En we daar hebben een zure gezicht van Willem dan, ja. hè? We, dan. Laten we het daar eens even over hebben. Het is wel ja. goed voor je huid hè, slagroom. Is dat zo? Echt. Er zijn verhalen ja. bekend. <laughs> daar, uh, daar, daar wil ik verder geen invulling aan geven. Maar, uh... Nee, echt waar. Echt waar? Echt waar. Oké. Okay. Nou. Maar dan gaan we Gerry meteen voor het blok zetten. Gerry, heb jij nog wat voor een pluspunt? Nee, dat um, is ook een antwoord, hè? Nee, nee, nou <laughs> ja, het is eigenlijk een beetje saai op dit moment. Dat het is rustig, komkommertijd. Het is rustig, het is rustig. Ja. ja. Het is echt rustig. Ja. Dus dat, is een hij, min, dat is geen pluspunt, dat is een minpunt. Weet je hoe dat heet? Hoe heet dat in, in, in komkommertijd? Komkom Komkommertijd. -kom -kom -kom -kom -kom -kom -kom ook oh, dat vinden ze. Ja, er zijn er ook wel dus die dat, is dat leuk een vinden. Periode, dat noemen ze. Ik weet niet waarom ze dat zo noemen. Kom -kom -kom ja, weet, weet jij dat. dat? Kom -kom tijd. De, de, de prijsvraag. Maak je er nog ja, een prijsvraag. Kom, -kom -tijd. Van? Even kijken of ik net. De, de prijsvraag. Ja hoor, waar komt de uitdrukking? komkommertijd vandaan. Dames en heren, Ja, dat, wil, dat, dat willen we ja, weten. bijzonder leuk wel benieuwd programma. Benieuwd naar. Ja. Dus, dus er is dus veel, ja, weinig. Wel de, lo de lopende dingen en zo, koffie, koffieochtend en dat soort dingen eten en zo. Ja. Maar echte uitjes en toestanden die zijn er en evenementen. Je maakt er toch weer een salade van, hè? Konkomen, uitjes. Komkommer, uitjes, ja. We komen toch komen we tot iets. Ja, nee, maar goed. Oké, okay, maar ja, ja. Kom ik denk dat de meesten dat wel hebben. En de, krant, de kranten zie je krant ook, zie die het ook. meest die vreemde berichten. Dan krijg gekke verhalen en zo allemaal. Ja, maar ook de televisie bijvoorbeeld. Allemaal herhalingen van, hem, van ja. programma's die je al dertig keer gezien hebt. Dat zag ik laatst ook op, op bloemendaalnieuws.nl. Uh, Charlotte Duif uh, mis Bloemendaal 2025. <coughs> je, moet niet, je moet niet alles geloven wat er in staat, denk Waar heb je het nou over? Dat, met, heeft met oh, dat heeft met komkommertijd. Oh, dat heeft met komkommertijd. Ja, in ieder gedeelte van een jaar <laughs> heb je soms komkommertijd. En dat heeft ook een andere naam. Each other since we were nine or ten Together we climb hills and trees Learned of love and baby seeds Skinned our hearts and skinned our knees That you and me it's hard to die When all the birds are singing in the sky At the spring, his hands, yeah. Pretty girls are everywhere. Think of me.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 Without you, I'd have had a long line You cheated lots of times, but then I forgave you in the end Though your lover was mine Seasons out of time We had joy We had fun We had seasons in the sun Fortunes, Seasons in the Sun. En, uh, ik ben nu de enige die uh, in staat is om, om te spreken. Want uh, die twee die hier, daar zitten het beste luisteraars. Nou, nou, ik heb ook de mond tegen hoor. Ik heb zag, je het ik al heb, op? Heb, ja, nee. Ik... Oh. Heb, heb je het al op dat stuk, dat stuk gebak wat jij hier, hier neerzet? is. Dat is uh... Je hebt hem de halve taart gegeven. Beetje. Ja. ja, ik heb hem een extra groot stuk gegeven. Want hij was natuurlijk. Nou, dat was jaar. Jaar. Nee, hij was jarig. Nee, je zei hij net kijkte... iets heel anders. Je hebt altijd zo'n grote bek, zei je hier. Ja, dat, durf ja. ik niet. dat durf ik niet te zeggen. Dat heb je niet gezegd. Nee hoor, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, uitzonderlijk lief. Heel mm. lief. Ja. Ja, ik, zit gisteren, ik zit gisteren met een beller in de kroeg. Zit ik gisteren. Met een Belg? En er was de televisiesoltaan, was het aan. Ja. En er staat een vent bovenop een flat en die dreigde van die flat af te springen. Echt? Ja. Dus ik, ik zeg tegen die beller, ik zeg, weet je voor 100 euro dat hij gaat springen. dat is die Belg, dat, dat, dat, dat staat hè. En verdomd, die vent die springt van die vret af. Ik denk, nou ja, dus die Beller die geeft mij 100 euro. was het al dat nou, heb je eerlijk verdiend, die 100 euro. En ja, ik vind het toch een beetje lullig, hè, want ik had het na al, al gezien. Dus ik wist ook dat die, dat die ging springen. Dus ik zeg tegen ik, dus ik die Beller, ik, zeg, nou, ik zeg, hier heb je 100 euro terug. Want ik moet je ik iets bekennen. ik moet, nee, ik moet je iets bekennen, want ik had het kartationaal al gezien. Dus ik wist dat die ging springen. Zegt dus die Beller alleen, ik had het ook gezien maar ik wist niet dat hij weer ging springen. <laughs> Jeetje, Mina. <laughs> ik denk, nou, nu komt er iets serieus. <coughs> ja, nou, dat is echt gebeurd, hè, Willem. Ja, nee, dat is wel gemop, Het is een echte Belgen Het zijn altijd die Belgen, dat is wel jammer, hè. Ik zie trouwens wel veel Belgische kentekens in Zandvoort. Ik weet niet of jullie het opgevallen is. Nee, nee, nee. Ik heb het niet gezien, nee. Ja? Ja, nou, nee, Belgische kentekens. Oh? Nee, dat is geen nee. grapje. Nee, ik zie wel... Nee, ja, dat weet je me jammer, ja, het, jammer de, uit natuurlijk. Als er hier toch ja, één in, deze, in dit, uh, al die jaren dat wij programma's maken, één iemand serieus is geweest, dan ben ik het wel. Ja, je bent toch hartstikke serieus? Hey, want Gerry zegt, nou weet je, het is het wel zo serieus, want anders kom ik nooit bij jullie. Ja, ja, uh, Gerry en ik zitten vaak te huilen van ontroering. Zo serieus in de ja, wereld. Ja. Dat zie ja. je niet, maar dat is. Wel ja, waar. ja, dat is ook wel zo. Maar dat komt ook door de, de empathie, druipt eraf natuurlijk. Jullie willen altijd van iemand weten hoe het met nog gaat. Empathie. empathie? En moeilijke woorden leren jullie ook. Dat is ook empathie. Jongens, nou, we gaan straks uitleggen wat empathie is. Goed, oké. We kunnen overal aan een prijsvraag. Ja, ja. hebben we dan nog de prijsvraag? Heb je al een reactie? De prijsvraag. Even kijken. Oh, ja, kom, kom. We gaan het weer meemaken. We gaan het weer meemaken. Kom, kom tijd. Ik heb één reactie tot nu toe. Ja. Uh, mevrouw, Ik denk dat de mevrouw is K. Holland. Zegt dat wat? Oh, is ze er weer. Want ze zegt... Uh, <laughs> ik ga altijd met plezier naar de groenteboer. Ja, dat snap ik. Tijdens komkommertijd. Ik snap het. Zij ik... heeft daar baat bij, bij komkommertijd. Baat. Baat. Baat bij. Ze heeft er baat bij. Zij heeft de baat bij. Ja. Nou, mevrouw Holland, dank u wel voor uw reactie. En uh, nou, uh, voor de rest uh, we wachten het wel af. Yo, dit is van uh, welk waarschijnlijk nummer ook weer van. Gerry is al nu ongetwijfeld aan de Easy Beast. Ik ben niet aan het opzoeken, want ik ben... Wat ben jij aan het doen? Ik heb nog een laatste hap van de... Weet je wat ze net tegen praat. me zegt? Dat kan ook kan wel goed zijn. Hello, how are you, zes? Ja, en toen? En toen? Ja, ik zei: nou, ik ben helemaal in orde met die, met die gebak voor jou... Ja, ik heb net een enorme slagroompunt met aardbeien en slagroom heb dat ik er was binnen. Ja. Ja. <coughs> ja, dat is ook wel weer zo. Allemaal ja. jaloerse, jaloerse Jaloers, uh, lu luisteraars nu nee, natuurlijk. Nee, okay. Ja, ja, ja, ja. En uh, ik kreeg net die ook hebben... een berichtje van, uh, van uh, iemand uh, die zit in Halem. Ja. Bij uh, Halem 105. Of hun ook gebak konden krijgen. Nee, helaas. Jullie zitten echt bij de verkeerde om omroep. <laughs> zo is dat. Dat wilde ik eventjes benoemen. Oh uh, ja. jee. <coughs> Wat is er? Hey, je, je had het net over empathie. Ja, voor jullie. Oh. Niet voor iedereen. Hè? Niet voor iedereen. Oh, okay. Ik bedoel, ik heb daar geen containers mee vol. Dat, uh, oh, oh oké. Okay. Nee. Okay. nee. nee. Nou, maar goed, uh, dat, uh, dat wilde ik eventjes zeggen. Uh, ja, dan heb ik een, uh, een verzoekje nog van René. En René wilde vragen, heb jij van mij een verzoeknummer? En, en kijk, zelf maar. Uh, kan dit? We hebben nog vijf minuten. Nou, verraad. Het zijn dus hele korte he? nummers. Het ja. is, is niet echt muziek waarvan je ja. zegt van nou, dit gebruik je om een gebakje te nuttigen. Dus nee, dan uh, moet je een lang nummer uitzoeken, hè? Ja. Maar ja wie, wordt maar er nou in... wie wordt daar nou gelukkig van, zeg ik dan? Ja, ik kan maar één iemand bedenken die daar gelukkig van wordt. Dat is Jack. Jack, die wordt gelukkig. Happy Jack wasn't old, but he was a man. In the sand at the island The kids would all sing He would take a Donkey So they rode on his head In the hurry of me Kids come to no, jack They try, try, try. Call the one